4 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. In Duitsland met een keppeltje over straat gaan blijkt een hachelijke onderneming. Antisemitisme in Europa groeit. Ook in Nederland is er reden tot zorg. Ik ga er zo over praten met de SGP Tweede Kamerlid Roelof Bischop. Dat na het Nationaal van 4 uur. Met Gert Kluk. De nieuwe Russische drijvende kerncentrale, Academie Lomonosov is van Sint-Petersburg op weg naar Moermansk. Daar worden de reactoren gevuld met kernbrandstof. In het uiterste oosten van Rusland gaat de centrale... vanaf volgend jaar energie verstrekken aan fabrieken en olieplatforms. De Academie Lomonosov is de eerste drijvende kerncentrale... die in bedrijf wordt genomen. Kritische milieuactivisten spreken van een drijvend Tsjernobyl.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 maar de ChristenUnie in Den helder vindt dat de plaatselijke PVV'ers zich gematigder opstellen en dat het daarom met hen wel te besturen valt. De reactor van de kerncentrale bij Antwerpen is begin deze week stilgelegd vanwege een lek in het nucleaire gedeelte. Er is geen gevaar voor omwonenden, maar de reactor is in ieder geval tot oktober buiten bedrijf. In Nederland en België is er veel kritiek op de Belgische kerncentrales vanwege de veiligheid. De reactor bij Antwerpen uit 1975 is de oudste. Oud-wielrenner Liewe Westra heeft in zijn carrière doping gebruikt. Hij geeft dat toe in zijn biografie die dinsdag verschijnt. De tweevoudig Nederlands kampioen tijdrijden werd nooit betrapt... omdat hij meestal een medisch attest had. Dat kreeg hij door te doen alsof hij een blessure had. Het weer wisselen bewolkt en een paar buien. Het is ongeveer 15 graden. Soms komt de zon nog even tevoorschijn. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en onweer. Maxima dan van 12 graden op de wallen tot 21 in Limburg.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 NPO Radio 1, WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Groeiend antisemitisme in Europa. Zijn we in Nederland wel alert genoeg? Ik ga er zo over praten met de SGP Tweede Kamerlid Roelof Bischop. En onze verslaggever van WNL Mariska Kuiper... die loopt vandaag mee met topchef Julius Jaspers. En waarom is dat Mariska? Ja, goedemiddag, Margreet. Ja, wat ik. Er wordt hier vanmiddag een kookworkshop uh, gegeven. Niet alleen voor mezelf, helaas, maar met uh, 38 andere kookliefhebbers... van topchef Julius Jaspers. Goedemiddag, Julius. Goedemiddag. Welkom in de kookfabriek. Ja, wat staat er eigenlijk op het menu? Uh, we gaan beginnen zometeen met een kleine velouté, een heel fluweelzacht soepje. Dan een uh, klassieke steektartaar, uh, kabeljauw, heel kort gebakken. En een dessert is een pruimenclafoutie, een soort zachte, warme taart met pruimen. Kijk, Margret, dat uh, klinkt volgens mij hartstikke goed. Dit klinkt als een hele goede zaterdagmiddag voor uh, Mariska Kuiper. Tot later! Als u mee wilt praten, dan kan dat Twitter mee... via hashtag WNL of apenstaatje WNL op zaterdag. Nu eerst het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. Onze hoofdstad zoekt een nieuwe burgemeester. Het Parool legt de lezers alvast 13 mogelijke kandidaten voor. En wat blijkt, eh, PVDA Wouter Bos is favoriet. U hoort Parooljournalist Marcel Wiegman. De Amsterdammers willen eigenlijk een, het liefst een, een beetje een apolitieke burgemeester. Dus niet iemand die heel erg geprofileerd is. Uh, wat ze zoeken is iemand... Ja, wat zij dan zeggen, iemand die betrouwbaar is, rechtvaardig, vriendelijk, verbindend, iemand die liefde heeft voor de stad... Nou is Wouter Bos natuurlijk een fan van Feyenoord, dat is een beetje in zijn nadeel. Maar voor de rest is het, uh, uh, wordt hij kennelijk wel gezien als iemand die uh, liefde heeft voor Amsterdam. Vraag me af of Wouter Bos zichzelf ook apolitiek vindt, maar dat terzijde. Op 45 plaatsen in het land houdt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij open huis tijdens een Reddingbootdag. Zo kunnen bezoekers meevaren met een uh, KNRM-boot en horen wat voor werk zij precies doen. U hoort woordvoerder Janneke Stokroos. Alle stations die stellen de deuren open en vertellen over hun reddingwerk. Er zijn vaak heel veel andere hulpverleningsdiensten ook te zien. Je kan geschmieden. Er kan van alles gedaan worden. Het is echt een uitje voor het hele gezin. Maar voor heel veel mensen is het toch het voornaamste doel om mee te mogen op de reddingboot. Want ja, dat kan eigenlijk nooit. Maar dat mag wel dit, uh, op deze dag. De Syrische kappers Maher en Marwan in Leiden geven klanten korting als ze tijdens de knippenbuurt Nederlands met ze praten. De kappers uit Damascus willen meer klanten, uiteraard, maar vooral ook dat Nederlands leren spreken. En als ze ze bellen, dan blijkt inderdaad dat ze best wat hulp kunnen gebruiken. Ja, ik begin uh, ik en mijn vrienden uh, hier in Nederlands uh, van deze baan. Ja, zo om te meer te Nederlands klanten komen. Yes. Kijk, dat was dan wel weer heel Hollands eigenlijk ook. Antisemitisme in Europa, dat neemt toe. In Frankrijk leidde dat al tot een manifest... waarin 300 prominenten waarschuwen voor nieuw antisemitisme. Ook in Nederland zijn Joden oververtegenwoordigd... als slachtoffers van discriminatie. Antisemitische incidenten vormden 41 van alle discriminatiezaken bij het OM. Zo blijkt uit het nieuwe rapport... Strafbare discriminatie in beeld 2017. Ik ga uh, praten met uh, SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst over dat uh, cijfer. 41 procent is een uh, stijging ten opzichte van het uh, jaar daarvoor. Uh, toen was er sprake van dat 22 antisemitische incidenten waren. Is dat zorgwekkend? Ja, absoluut. En het is eigenlijk een trend die al, uh, al jaren bezig is... en dat het aantal incidenten toeneemt. En dat, uh, dat heeft misschien te maken met de, de meldingsbereidheid. Dat zou kunnen. Maar het heeft ook zeker te maken met uh, de toegenomen frequentie. Als je spreekt met mensen uit de Joodse gemeenschap... dan uh, hebben ze eigenlijk allemaal wel uh, met een zekere regelmaat... Met, soms hele subtiele vormen van antisemitisme te maken. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat zij zo nou, ik, uh, in, in, een tijdje geleden sprak ik bijvoorbeeld een uh, Joodse jongen. Ik, in, in, in, ik vroeg hem, van, hoe weet je nu dat als zich iets voordoet... Uh, iets zich tegen jou richt, of iemand richt zich tegen jou... dat dat een antisemitische ondertoon heeft? Hij zegt, van nou, dat, dat is, soms is het heel subtiel uh, als ik door de winkelstraat loop. En er staan de groepen jongeren... En ik heb een keppeltje op. En dan gebeurt het met een zekere regelmaat dat er uh, gewoon gesist wordt. Alsof er gas ontsnapt. En eerst, denk je het niet met naam. dan opeens realiseer je van... ja, maar dit is eigenlijk gewoon een verwijzing naar de, in feite naar de holocaust. En uh, naar, die, naar die slogan van Hamas, Hamas, joden aan het gas. Um, dat soort dingen. Nou, uh, ruiten die, be die ingegooid worden. En, een deur van de synagoge die beklad wordt. En, uh, dat soort feiten doet zich regelmatig voor. In uh, Duitsland is vorig, afgelopen week een hele grote antidemonstratie gehouden... met allemaal mensen die keppeltjes gingen ja. dragen. Want ze waren heel erg geschrokken van het feit dat een uh, Israëlische student... op straat gemolesteerd is door een Syrische vluchteling. Uh, mensen is afgeraden door de Duitse Joodse Raad om een keppeltje te dragen. Ja. Wat vindt u van dat advies? Nou, schokkend om zo te zeggen. Kijk, ik begrijp dat advies. Het is voor de veiligheid van uh, de uh, Joodse mensen. Maar... Dat dat nodig is, is echt verontrustend. En wat er nu gebeurt in Duitsland is... Um, ik zou zeggen, iedereen een keppeltje op. Als ik, uh, dat lijkt me logischer dan te zeggen, geen keppeltje meer op eerlijk gezegd. Ik zou zeggen, die, die, die actie om uh, de joden, uh, de jodische medeburgers het hart onder de riem te steken... dat, dat is natuurlijk hartverwarmend. Hè? Dat, dan zeggen jongens, wij gaan met z'n allen demonstreren dat we dit niet accepteren. En dat doen we door ons met hen te identificeren, een keppeltje op. Ik, dat vond ik een, een prachtig actie. En wat ook heel goed goed is, is dat nu openlijk benoemd wordt... Uh, dat dat type antisemitisme wat uh, zich nu voordoet in Europa... dat dat een, uh, een, een sterke uh, islamitische oriëntatie heeft. Ja, dat, dat, dat zegt u. De Duitse bondskanselier Merkel zei dat uh, nu ook. Zij was bij de herdenking 70-jaar-state Israël. En zij sprak daar ook haar zorg uit over de ja. uh, opkomst van antisemitisme. Maar zij noemde dat een nieuwe vorm van antisemitisme... Door meegebracht door migranten uit de Arabische wereld. Ja. Nou, ik denk dat ze daar de spijker op de kop slaat. En dat betekent, als je het probleem op die manier durft te benoemen... onderkennen, in plaats van wegmoffelen... of op één hoop te vegen met allerlei andere vormen van discriminatie... Eh, dan heb je een eerste stap gezet... Uh, op weg naar het aanpakken van dat, van dat probleem. Ja, het probleem is misschien wel dat uh, religie... nooit een element van verdeeldheid zou uh, mogen zijn. Dat zei bijvoorbeeld meneer uh, Jonker uh, ook. Uh, en dat dat juist de reden is waarom niet benoemd mocht worden... dat dat uit de islamitische hoek kwam. Ja. Nou ja, en het heeft natuurlijk ook te maken met de aanwezigheid van, van grote aantallen uh, islamieten. Die um, op het moment dat je benoemt dat dat uh, de, de, de meest frequente voorkomende vormen van antisemitisme, dat dat te maken heeft met de islam, dat je dan ook bang bent als uh, bestuurder of als politicus... om dan gelijk die, uh, die hele groep mensen... maar hetzelfde stempel op te plakken. En ik denk dat daarom ook... Uh, uh men zich heel terughoudend opgesteld heeft en het niet heeft durven benoemen. Ik herinner me dat uh, in de afgelopen jaren, uh, ook in de debatten in de Tweede Kamer, dan benoemde je de, dat de, de, het noodzakelijk is om dat antisemitisme aan te pakken. En wat was dan de reactie van de bewindspersoon? Ja, nee, maar uh, als we uh, geen enkele vorm van discriminatie is acceptabel en antisemitisme, natuurlijk moeten we het aanpakken, maar dan moeten we ook uh, islamofobie aanpakken, moeten we ook. Altijd in één woord werd dat... Homofobie ja. aanpakken. En ja. daarmee onderken je dus niet... dat het kwaad van het antisemitisme... een eigen karakter heeft. Dat een eigen aanpak vergt. En ik denk dat het antisemitisme... Uh, vanuit uh, wat geïmporteerd is... Uh, om Merkel te citeren... vanuit de Arabische wereld... Ja, dat, uh, dat heeft ook alles te maken met... met uh, uh, uh, samenzweringstheorieën de, de, de, neem bijvoorbeeld de protocollen van Sion dat is een, een bekend antisemitisch boek van, van ruim een eeuw geleden ja, dat is in de Arabische wereld is dat, is dat razend populair en uh, dat wordt ook daadwerkelijk geloofd. Alles wordt geloofd dat, uh, dat zij de wereld zouden overnemen. Precies, Joodse samenzweringen dan. en dat soort dingen allemaal. Ja. En uh, kijk, als je, als je dat probleem onderkent... dan kun je gaan nadenken, nee, dat moet je al eerder gedaan hebben... maar dan kun je maatregelen nemen om daar ook uh, paal en perk aan te stellen. Dit is niet nieuw, dit, is, dit speelt al jaren. Ja. We hebben nu heel veel uh, vluchtelingen binnengelaten uit het Midden-Oosten. Dit zit in, niet in de inburgeringscursus. Nee, nou, dat, uh, ik ben niet precies op de hoogte van uh, wat de inburgeringscursus op dit punt uh, de nieuwkomers bijbrengt. Maar het lijkt mij een van naast uh, een besef van... Nederlandse uh, waarden, Nederlandse cultuur... lijkt me dit een van de, van, de, van de wezenlijke dingen... die daar een onderdeel van uit zouden moeten maken. Als het niet het uh, geval is... dan moeten ze maandag daarmee beginnen, bij wijze van spreken. Er zijn nog meer maatregelen uh, voorgesteld... behalve het veel duidelijker benoemen... dat uh, antisemitisme voor ons een heel groot probleem is. Uh, het CD wil dat uh, antisemitische misdrijven zwaarder worden bestraft. Ja, ik denk dat dat terecht is. En in die zin vind ik het uh, eigenlijk eerlijk gezegd... Verbij... Uh, als ik kijk naar uh, de uitspraak uh, van, de, uh, van de aanval... op het Joodse restaurant Haak Karmel een tijdje geleden... en sindsdien voortdurend belaagd, uh, bespuugd en, en dat soort zaken... ja uh, dat, dat er eigenlijk geen sprake is van... of misschien een klein beetje maar van antisemitische, antisemitische uh, motieven. Dan denk je, ja, daar loopt een... een, een een, een man met een honkbalknuppel, een, een, een Palestijnse vlag omgeknoopt... die loopt daar gewoon publiekelijk onder toezicht oog van een paar agenten... loopt hij daar de ramen in te slaan van een restaurant, ja... Uh, wat denk je wat het motief daarvan is? Ik bedoel, ik heb die zaak natuurlijk niet onderzocht. En, en uh, al dat soort dingen. Dat ja, justitie uh, doet het. Uh, dus uh, ja, we kunnen dat, niks ik, anders ik concluderen dan dat het... Uh, nou, dat dat het, het In ieder geval uh, Haak staat op bijvoorbeeld de uitspraak... Uh, twee mensen twee jaar geleden hadden zelfgemaakte brandbommen... bij moskee in Enschede. Ook vreselijk en vervoeilijk. Ja. Laten we dat even helder hebben. Maar zij zitten vast op de terreurafdeling. Ja, en uh, goed, dit is dan nog net geen brandbom. En, uh, maar uh, nou ja, ik, ik snap het niet. Het signaal wat hiervan uitgaat is, is, uh, is zo verkeerd. Zo van eigenlijk, ja, eigenlijk uh, geeft het niet zoveel. Nou, dat kan niet waar zijn. Dat geeft wel heel veel. En dat laten we zien ook. En uh, dat betekent uh, wat, wat ons betreft... Uh, uitzetting via de kortste route die te bedenken is. Uh, U wilt uitzetten zelfs? Ja, uh, uh, dit, dit is een criminele daad, zou ik zeggen... die, uh, die wij in Nederland niet accepteren. En in onze in algemeente, dat is onze lijn. Ik weet wel dat er een heleboel haken en de ogen aan zitten. Maar op het moment dat mensen zich hier in criminele zin misdragen... dan uh, korte metten. Ik bedoel, je bent gastheer of gastland... voor mensen die het echt nodig hebben... Je verwacht van hen op zijn minst dat ze zich, eh, nou laat ik zo zeggen, conformeren aan eh, de, de, de cultuur of aan, de, aan de, de normen en waarden die wij eh, kennen. En als daar eh, een, een gedrag is waardoor, als het ware, eh, getoond wordt geen respect te hebben voor de Nederlandse waarden, voor de rechtsregels, ja, wat zoek je hier dan? Gewoon. Uh, wat maar uitzetten naar, naar Damascus, dat kan op dit moment. Dat kan op dit moment. Niet. Niet. En dat zijn dus die haken in de ogen waar je mee te uh, maar, maken. Maar je zou wel kunnen zeggen: iemand krijgt een tijdelijk wordt Dat wordt niet verlengd, of weet ik veel. Geen idee. Dat is maar daar doet u op. Of in ieder geval uh, vastgezet of wat dan ook. En inderdaad, uh, zo'n zo straf. Uh, dit, dit zien als een opstapje naar terreur, ja, dat, dat zet het allemaal wel in een wat ander licht. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook andere uh, hele geraffineerde vormen van, uh, van, van antisemitisme. Als je kijkt naar die, die beweging BDS, hè, boycott, desinvesteringen en uh, sancties... gericht tegen Israëlische producten... dan wordt dat als het ware onschuldig afgedaan. van ja. Het is bijna richten, koop niet bij Joden. Hè? Koop niet bij Joden, precies. Ja. Maar dat is het dus wel. Hè, en, uh, en dan gaat het een stapje verder. Trek je investeringen uit Israël terug... En dan gaat er nog een stapje verder. Leg Israël sancties op. Want Israël schendt de mensenrechten. Ja, Israël verdedigt zich... Eh, niet eens met de moed en wanhoop... want ze verdedigen zich gewoon. Um, en ik zou zeggen... Um, ook BDS is een een, een... een geraffineerde vorm... van antisemitisme. Het richt zich zogenaamd tegen de staat Israël. Maar in feite... is het een vorm van... anti-Joods denken. Uh, die Joden moeten zich aan de normen van de voorstanders van bds uh, Want op onderwerpen. zich zijn dat twee verschillende zaken. Hè? Antisemitisme en kritiek hebben op de politiek van Israël. Absoluut. Kijk, niet elke kritiek op Israël is antisemitisme. Maar degene die kritiek hebben op Israël die uh, verzanden wel heel snel uh, in die, die subtiele of minder subtiele vormen van antisemitisme. Dat, het gaat wel vaak samen. En um, nou goed, SGP is heel uitgesproken uh, een, een, een steunpilaartje. Want we hebben tenslotte maar drie zetels in de Kamer. Maar wel heel bewust uh, pro-Israël. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat de, de, de omgeving... De, de, de, de, om, om zo te zeggen, andere groepen. Er is zoveel kritiek op Israël... dat wij er geen behoefte aan hebben om ons in dat kritische koor te mengen. Dan gaan wij liever een beetje aan de andere kant van het bootje hangen. En de waarde van Israël. En, de, en het begrip voor het feit dat zij. En het begrip voor het feit. Bedreigd zijn van alle ja. kanten daar in het Midden-Oosten. Maar ja. ik denk ook. Kijk, het beeld van de kanarie in de kolenmijn wordt wel eens gebruikt. Dat is dan. Bij de mijnwerkers was dat vroeger. Die namen dan een kanarie mee naar beneden. Want er konden giftige gassen vrijkomen. En op het moment dat dan die kanarie het leven liet dan wist je, wegwezen, want hier is sprake van giftig gas. En dat beeld, daar moet ik vaak aan denken als het gaat over Israël... en antisemitisme. Het, het, het is een soort kanarie in de kolenmijn. Op het moment dat, uh, dat we die signalen niet goed oppikken... Uh, dan deed het uit en dan kan dat tot, tot bijna uh, onherstelbare schade... En, en ellende en beroerdigheid uh, aanleiding geven. U bent euh, zelf recent op een joodse school geweest ja, en, en u schrok hè, van wat u daar aantrof. Ja, absoluut. Kijk, ja, als je ziet, uh, uh, je hoort wel eens van bewaking van joodse instellingen, maar er is een, een soort plaatstalen hek omheen gezet, een soort gepantserde school is dat. Dat is echt. Het is niet te geloven. En als je daar stapt, dan stap je in de sluis en nadat je bent geïdentificeerd en vervolgens gaat de, ga de volgende deur open... en dan kun je het terrein van de school op. Um, ja, het, het, uh, permanente Marichose-bewaking. Uh, frequente surveillance rondom die school. Ja, dat, en ik moet zeggen... Ik, ik was diep onder de indruk van zowel docenten daar... als ook, uh, maar zeker ook van die jongelui. Die, die dat gewoon heel blijmoedig accepteren... En kinderen die spelen alsof er geen, geen, uh, geen uh, gepanserde muur om hen heen uh, staat. Um, maar eigenlijk moeten we het verschrikkelijk vinden. Ja, dat zij dit maar, gewoon accepteren. Precies. Ja. Kijk, En dat ze dat doen, dat is ook een kwestie van overleven. Hè? Van, van taaiheid, vitaliteit. Dat, en dat vind ik bewonderingswaardig. Maar dat het nodig is, ik vind het echt... Ik, de rillingen liepen mij letterlijk over mijn rug dat, dat zoiets nodig is. Dat, dat kan niet waar zijn. Overal camera's. Er is geen vierkante meter die niet in beeld is bij een camera. Dat, dat, dat je dat als samenleving moet organiseren... om die mensen veiligheid te kunnen garanderen of kunnen bieden. Want garanderen is nog een ander verhaal natuurlijk. Ook deze week, en je zou zeggen dat heeft er helemaal niets mee te maken... maar toch, NRC en Nieuwsuur brachten naar buiten... dat er geldstromen zijn van conservatieve golfstaten naar moskeeën en uh, uh, mosliminstellingen in, in Nederland... Um, daar blijkt dan ook nog uit dat dat bijvoorbeeld een organisatie is... uit Koeweit gelieerd aan terrorisme, aan jihadisme in Syrië... en zelfs voorkomt op de VS-terrorisme-lijst. Als je dit hoort, en dan hoor je ook dat um, antisemitisme zo uh, iets is... Wat je, wat je eigenlijk niet moet onderschatten... Uh, brengt u dat met elkaar in verband dat wij daar misschien naïef in zijn... Ik denk dat dat gewoon waar is. Um, kijk, die, die um, extremistische of die extreme uh, stromingen in de, de islam. Uh, daar, die gaan vaak gepaard met, uh, met uh, een anti joodse uh, um, positiekeuze. Um, dat is niet alleen zich afzetten tegen het Westen. en tegen de Westerse democratie en de democratie. of het, de, het Westerse um, rechtsstaat. Uh, maar ook tegen het, uh, het, uh, ja, de Joodse, het bestaan van de Joodse staat. En daarom noemde ik zo net ook die, dat, dat beeld van die Canadië in de kolenmijn. Hè. Uh, als uh, Israël het loodje zou leggen... Hè, als we ruim baan geven of als we toelaten... dat het antisemitisme uh, in onze samenleving schiet, als het meer salonveeg wordt, wat het lijkt uh, te worden... Ja, dan uh, houdt dat niet op bij... Uh, uh, uh, uh, een anti-Joods geluid of anti-Joodse -anti maatregelen, anti-Joodse houding. Maar dat richt zich ook tegen ons als Westerse, uh, als Nederlandse samenleving. Uh, voor zover het om niet-Joodse uh, delen gaat. We, we hebben er allemaal uh, baat bij om uh, alert te blijven. Absoluut. En uh, misschien nieuwe maatregelen als het u aan, uh, aan u ligt uh, te Zeker. nemen om het uh, tijd te keren. Ik wil u hartelijk danken. Rolof Bisschop, Tweede Kamerlid voor SGP. Graag gedaan. Iedere week vragen we een van onze commentatoren naar zijn of haar mening over het nieuws van vandaag. En vandaag is dat uh, ook een oud-politica, uh, Rita Veldonk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is, uh, wat is u opgevallen in het nieuws? Vragen we altijd aan uh, onze commentatoren. En ik vind het heel leuk dat ik dat vandaag aan u kan vragen. Nou, fijn om, uh, om te horen. Uh, mijn uh, leuke nieuws van vandaag was dat er een derde vrouwelijke generaal is benoemd bij Defensie... En uh, dat is uh, Eleanor Boekhold O'Sullivan. En uh, nou, zij was tot nu toe uh, baas van Eindhoven, zeg maar, van de vliegbasis Eindhoven. En uh, zij gaat nu uh, hoofd worden van het uh, Defensie Cyber Commando. Dus uh, nou, dat vind ik mooi nieuws. Want het is een vrouwelijke generaal en dat juicht u toe. Of is het Eleanor Boekhold waarvan u denkt dat is fijn dat zij de generaal is geworden? Nee, want ik ken haar helemaal niet. Hij had ook geduld. Uh, ja, dat had ook gekund. Nee, nee. Het is het eerste nieuws. En zeker ook gezien het feit dat de eerste uh, vrouwelijke generaal bij Defensie is benoemd in 2005. Nou, toen pas zou je eigenlijk zeggen. De tweede, dat was Madeleine Spit. Die is benoemd in 2007. Dus het is alweer heel lang stil met de benoemingen van vrouwelijke generaals bij Defensie. Dus dat maakt het nieuws nog extra goed. Ja, maar we hebben wel ministers, vrouwelijke ministers op Defensie. Ja, dat klopt. En maakt dat een, en, nou, een dat beetje wat goed een hele, wat u betreft? Goede zaak. Nee, het gaat me niet zozeer om goed. Het gaat mij erom dat uh, ja, Defensie en uh, steeds meer andere organisaties... ook uh, tot de overtuiging komen dat uh, vrouwen toch ook wel heel veel talent uh, kunnen hebben. En uh, uh, let wel, ik ben geen voorstander van positieve discriminatie. Maar het doet mij goed als ik zie dat organisaties dat steeds meer zien. Yes. En uh, de keus maken voor, uh, voor vrouwen, het wedstrijd. Ja, maar u bent dus niet voor uh, bijvoorbeeld een, een vrouwenquotum... Op zichzelf, in, in meerdere geledingen. Nee, waarom niet? Uh, nou, ik vind dat er andere maatregelen nodig zijn. Tuurlijk ben ik van mening dat uh, er meer vrouwen in de top uh, overal kunnen komen. Dat er goede vrouwen zijn, talentvolle vrouwen genoeg zijn... Ja, en dat het systeem niet zo werkt... Ja, dan, heb ik zoiets, dan moet je het systeem aanpakken en niet werken met quota... of vrouwen kiezen omdat ze vrouw zijn. Dat heb ik ook zien gebeuren in mijn verleden. En dat is heel slecht uitgepakt voor die vrouwen in het bijzonder... maar ook voor de vrouwen in het algemeen. U hebt wel eens verteld over uw ervaringen tijdens de oprichting... en invulling van uw partij. Trots op Nederland. Mannen waren tijdens de sollicitaties wel zelfverzekerder dan vrouwen. Is dat, is dat een feit of kunnen zij zich beter zichzelf verkopen? Uh, dat laatste. Zij kunnen zichzelf uh, zeker beter verkopen. En ik denk ook dat uh, vrouwen daar nog heel veel van, uh, van kunnen leren. Ik, bedoel, ik heb vrouwen bij me gehad met universitaire opleiding. En die zeiden, uh, of die vroegen... mag ik alstublieft wat doen op de administratie? En ik heb mannen bij me gehad met minder hoge opleidingen... die binnenkwamen en die zeiden van... ik word uw nieuwe minister van Financiën. <lacht> ja, heel groot verschil. <lacht> ja, maar je leert op school ook helemaal niet... hoe je jezelf moet verkopen en uh, zelfverzekerd zijn. Dat, uh, dat moet je maar uh, op straat leren, maar, maar niet... Uh, je leert het nergens, hè? Deze social skills die zo hey. belangrijk zijn... om verder te, te, verder te schoppen in het leven. Ja, nee, veel te weinig. In ieder geval. Uh, zijn er zijn ook natuurlijk legio voorbeelden van, uh, nou laat ik maar zo zeggen, uh, de, de, de slechte, uh, slechte of de naïeve manier waarop wij vrouwen salarisonderhandelingen voeren. Het is dus niet voor niks dat vrouwen nog steeds minder betaald krijgen. Uh, voor een deel ligt dat aan ons systeem, maar voor een deel ligt dat ook aan onszelf. We kunnen onszelf niet zo goed verkopen. Goed, dus uh, uh, veranderde wereld begint bij jezelf. Daar uh, komt het eigenlijk op neer dan. Uh, nou, uh, zeker. En dat geldt ook voor mij. Ik heb ook salarisonderhandeling gevoerd in het verleden... waarvan ik achteraf denk, jeetje, hoe heb je zo... <lacht> kunnen wat zullen ze blij met je geweest zijn. <lacht> maar uh, ja, uh, het is wel gebeurd. <lacht> ik wil u hartelijk danken voor nu. Uh, straks bent u te horen als opiniemaker bij WNL Opiniemakers. Dat vind ik heel leuk. Vanaf 6 uur op deze zender. En naast u uh, te gast zijn uh, debatexpert Donatello Piras... en Diederike Boomsmaar van TDA in Amsterdam. Veel plezier daarmee en uh, graag tot later bij Wiger Hemmer. Dank u. Dank u wel. Dag. Ik ga eens even kijken bij Mariska Kuiper. Want die is aan het kokkerellen. Tenminste, mag je eigenlijk meedoen? Of uh, wordt nou, dat het uh, door ik wel. de chef-kok alleen maar ga ik wel voor. <laughs> voorgedaan? Nee, ik, ik hou Jasper. het niet alleen bij, uh, bij kijken vanmiddag, denk ik. Maar we zijn inmiddels begonnen. We begonnen aan het uh, voorgerecht. En daar natuurlijk het hoofdgerecht en nagerecht. En ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in het nagerecht. Maar goed, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Julius, hoe moeilijk is het eigenlijk om een goed menu samen te stellen? Nou, dat is best wel een beetje lastig. Want je moet natuurlijk altijd rekening houden met uh, mensen... die bepaalde dingen niet lekker vinden. Die geen vis willen. Dus daar hebben we ook uitzonderingen voor. Varkenslees ligt altijd een beetje moeilijk. Uh, je moet ook financieel aan bepaalde dingen voldoen. Uh, het, het moet niet uit de hand lopen. Dus elke, elke week ossehaas wordt het ook niet. En... Wat zeker, het, het moet met het seizoen een beetje meegaan. En het allerbelangrijkste is, het moet redelijk idiot-proof zijn. Het is een kookles, we leggen het heel goed uit, het wordt heel goed begeleid. Maar er zijn natuurlijk toch altijd mensen die niet luisteren... Uh, niet echt willen koken of, of niet zo goed kunnen koken. Uh, het mag niet mislukken. Want dan heb je hier gewoon uh, ja, niet lekker verbrand eten voor je de, de neus bijvoorbeeld. En dat is niet het doel van de oefening. Ja, u geeft zo'n 40 à 50 keer per jaar een workshop... Hoe leuk is dat om mensen beter te leren koken? Heel erg leuk. Wat het allerleukste is voor mij, buiten dat ik kookboeken schrijf... waarbij ik dat al een keer probeer... Te doen met mensen, hè? dat ze lekker uh, en beter koken. Is dit de ultieme manier om te zien of het ook echt werkt? En dat het, het contact met de gasten, met de kokers hier is ontzettend belangrijk. Daar leer ik ook heel veel van. Dat kan ik weer verwerken in mijn receptuur, in volgende boeken, et cetera. Ik heb bijvoorbeeld nu net een. Uh, ik kom volgende week uit met een nieuw Barbecue Kookboek. Dat is helemaal gemaakt naar aanleiding van de commentaren die ik kreeg bij barbecue-workshops... dat mensen het gewoon eigenlijk, ondanks alle boeken van mij en van anderen... Ja, het gewoon nog niet goed genoeg begrijpen. En dat het vaak nog erg, erg ingewikkeld, als, als erg ingewikkeld wordt, bevonden. Ja, want als we kijken naar Nederlanders in het algemeen... hoe goed kunnen wij eigenlijk koken? Ja, wij kunnen... Eigenlijk best wel goed koken. We hebben natuurlijk geweldige producten in Nederland. Hè? We hebben de mooiste groentes als je je aan de seizoenen houdt. Uh, we hebben goed vlees, we hebben prachtige vis. Dus daar ligt het niet aan. We maken een enorme ontwikkeling door in dat koken. Mede door de kookprogramma's, door de boeken, door de tijdschriften. En, en ja, er wordt steeds beter gekookt. Echt... Uh... Ja, dat, dat valt echt heel erg op. Er wordt ook helaas steeds beter kant-en-klaar gekocht. En ja, dus want we hebben het natuurlijk allemaal druk, maar YouTube staat inderdaad vol met allemaal kookvideo's. Goede ontwikkeling? Ja, ik vind van wel. Want je, je leert koken, een, een beetje uit het boek en een beetje van YouTube bijvoorbeeld. Je leert het eigenlijk alleen maar door het te doen. Dus ga meer koken. Nou, ik ga het doen, Magreet. Ik ga aan de slag. Ja, en ik weet nu ook dat jij in ieder geval idiot-proof bent. Dat ken ik nog niet, dat woord. Maar ik vond hem wel leuk. Ik wil je hartelijk danken voor nu. Mariska Kuiper bij topchef Julius Jasper... waar de cursus is in Utrecht. Tot later. Annette, de audiant snuffelde als klein meisje in wat dozen op zolder Dat mocht niet en dus wilde ze juist weten wat er in die dozen zat. En ze is erachter gekomen en wat ze daar heeft gevonden... naar research ook en naar interviews... heeft geleid tot een boek, een familie in het verzet. Ik ga zo met haar praten, maar nu eerst het NOS-journaal van NPO, half. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluk. President Trump heeft met de Zuid-Koreaanse president Moon... een lang en goed telefoongesprek gevoerd... over de komende top van de VS en Noord-Korea. De plaats en datum voor de top staan vast, twitterde Trump na zijn telefoongesprek. Hij zei nog niet waar en wanneer, maar eerder had hij al gezegd... dat de historische ontmoeting in mei of begin juni moet plaatsvinden. En volgens bronnen is de ontmoeting in Singapore of Mongolië. Gisteren spraken de leiders van Noord- en Zuid-Korea... zich op een top uit voor vrede en nucleaire ontwapening. De nieuwe drijvende kerncentrale Academie Lomonosov is van Sint-Petersburg op weg naar Moermansk. Daar worden de reactoren van de centrale gevuld met kernbrandstof...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 Dankjewel, Gert Kluuk. Het weer krijgen wij van Peter Kuipers-Munneke. En dat vinden we allemaal heel belangrijk, want het is een meivakantie in Nederland. Dus we hangen aan je lippen. Wat krijgen we? Die meivakantie, die begint een beetje met horten en stoten. Dat was vandaag ook al wel een beetje te merken in het westen en het noorden van het land. Er zitten op dit moment een paar buien en die blijven daar ook nog wel heel even zitten. Vanavond wordt het wel overal droog. Vannacht is het ook droog. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 7 of 8 graden. En dan gaat op vrij veel plaatsen ook mist ontstaan. Nou, morgen dan wordt het een uh, dag met van alles wat. Het is eigenlijk zo'n ingewikkelde weersverwachting dat ik heb zitten denken... hoe ga ik dit nou op een, een logische manier uitleggen? Dus van ik heb, alles wat? Dan nou, ik heb besloten om het. om het land in drie delen op te delen. Oh. En dan, dan hoef je alleen maar naar het uh, deel te luisteren waar je dan morgen uh, je bevindt. In het noorden van het land is het vrij koel. Cool. De temperatuur ligt op zo'n 11 tot 13 graden. Behoorlijk wat bewolking en ook regen in de ochtend en het begin van de middag. In het midden van het land daar zijn de temperaturen een stuk hoger. Daar wordt het zo'n 18 graden in het oosten van het land. Misschien 20 graden. Daar breekt ook af en toe eventjes de zon door. Daar regent het ook s ochtends, maar smiddags is het droog. Dan hebben we het zuiden van het land. Dat is een interessant geval. Want uh, daar is het namelijk het warmst. Vooral in Brabant en Limburg. Daar kan het 22 of zelfs 23 graden worden. De regen die is daar ochtends ook vrij snel weg. Smiddag schijnt daar de zon. S'avonds in het zuiden van het land. Hele stevige onweersbuien. Met kans op hagel. En die gaan dan later in de nacht naar maandag. Waarschijnlijk ook over de rest van het land heen trekken. Hier hele grote verschillen. Hè. Ik begon met elk ja, graden in regen de wadden. En erg. ik eindig met 23 graden en zon in het zuiden. Dat geeft een beetje aan dat het uh, ja, echt van alles wat is. En toch wil ik... Ook een beetje weten hoe het de rest van de week hoe het ernaar uitziet. Ja, nou maandag en dinsdag dan is het echt koel. Cool. Er staat vrij veel wind, er is vrij veel bewolking, regen ook. Maar vanaf woensdag dan gaat er zich echt een weersverbetering inzetten. De temperatuur ligt op woensdag weer op 15 graden, donderdag 16, vrijdag 17 of 18 graden. En het weekend, onder andere ook met bevrijdingsdag, ziet er, zoals we dat nu kunnen beoordelen, goed uit met hogere temperaturen en een kleine neerslagkans. Dankjewel, Peter Kuipersmunnik. BNL op zaterdag. met Margreet Spijker. Goedemiddag. Emiel Roemer legde enkele maanden geleden het leidinggevende stokje neer bij de SP. En hoe vergaat het hem nu in zijn nieuwe leven als waarnemende burgemeester in Heerlen? Ik spreek hem straks. En er is EK Judo met Martijs Westraat in Tel Aviv. Dag Martijs. Hoi, goeiedag. Is er kans op Nederlandse medaillewinnaars? Nou, dat kun je wel stellen. We zijn vandaag de dag begonnen met zes Nederlanders. En vijf daarvan, let op, vijf daarvan gaan ze dadelijk strijden om een medaille... Het slechte nieuws is dat dat geen goud gaat zijn. Uh, dat gaat niet meer gewonnen worden vandaag. Daarvoor zijn ze allemaal uitgeschakeld. Maar middels herkansingen en verloren halve finales. Die details zal ik je nu even besparen. Gaan er vijf Nederlanders wel om een bronzen plak strijden? En dat zal gebeuren in het komende uur. De namen die daarbij horen zijn Tessie Zabelkauws in de categorie tot 78, boven de 78 kilogram. Karen Stevenson. Onder de 78 kilogram Henk Grol. Die kennen we allemaal als overgestapt van de klasse onder de 100 kilo. Die doet het nu bij de zwaargewichten hartstikke goed. Gaat daar dus ook voor eremetaal. En datzelfde geldt voor Roy Meijer in diezelfde klasse bij de zwaargewichten. En ja, dan rest er nog één naam. Noël van het End, 26 jaar. Hij is terug van een uh, ja, lange periode van blessures in de categorie onder de 90 kilo. En ook hij gaat op voor het brons. Nou, dan zal ik die zesde naam van vanochtend ook maar even noemen. Jesper Smink, debutant van vandaag, helemaal weer schand door. Werd uitgeschakeld door de wereldkampioen. Deed het hartstikke verdienstelijk, maar hij is naar huis. Dus we gaan het doen met deze vijf judoka straks het komende uur hier in Tel Aviv. Klinkt in ieder geval als een goed feestje daar. Dankjewel voor nu, Matthijs Westraaten. Wilt u meepraten, dat kan? Uh, ja, Twitter dan. Uh, hashtag WNL. Of aanbestaartje WNL op zaterdag, dan uh, krijgen we het binnen. Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een van die slachtoffers is verzetstrijder Jan Klingen. En Jan Klinger is de oud-oom van Annette Audians. En Annette Audians, die is aangeschoven in de studio. Welkom. Uh, u onderzocht in de afgelopen jaren uh, zijn leven... en schreef daar ook een boek over. Een familie in het verzet, heb ik begrepen. Um, het lijkt me zo ontzettend spannend als je een klein meisje bent... en je weet, hey, er zitten allemaal dozen op zolder en daar zit wat in... en ik mag daar niet in kijken. En toen bent u gaan kijken en toen vond u um, ja, uh, kranten en foto's... Van de Tweede Wereldoorlog, uit de Tweede Wereldoorlog. Klopt. Waarom moesten die geheim blijven? Um, ja, dat, dat waren gewoon spullen waar ik niet, niet aan mocht zitten. Um, ja, omdat het dat, dat wel van waarde is, natuurlijk. Je wil niet dat dat soort. Uh, dat je gaat tekenen op dat soort brieven. Okay. Dat zeggen. was het meer. Ja. He? Dat, dat de inhoud uh, geheim voor u moest blijven, maar meer dat het heel zorgvuldig bewaard uh, ja. moest worden. Ja. Ja. Wat, uh, wat, waar bent u achtergekomen? Uh, ik ben erachter gekomen dat mijn, uh, mijn overgroot opa... en de twee broers en zus van mijn oma... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. En dat er dus vier slachtoffers in één gezin uh, waren. En dat is uh, nou ja, vrij heftig om zo jong nou, achter te komen. Ja. En wist u dat niet? Nee, dat wist ik niet. Ik denk dat als ik niet zelf op zolder dat soort uh, vondsten had gedaan... dat ik het misschien zelfs wel nog steeds niet had geweten... Hoe zijn zij uh, om het leven gekomen? Wat was de reden waarom zij uh, dood uh, zijn gemaakt, neem ik aan? Hè, vermoord ja, ja, zijn. Ja, ja, mijn oud-oom um, Jan Klingen, later uh, broeder Jozef uh, genoemd. Hij was leerkracht op een uh, katholieke basisschool. Hij um, had als hobby het bouwen van uh, zendapparatuur. En hij startte een, een radiografische uh, zend, uh, verzetsgroep. En probeerde ja, eigenlijk toen de regering naar Londen ging um, daarmee contact te leggen. En dat lukte? Um, het is zeker dat hij informatie heeft doorgegeven. Je, je weet natuurlijk nooit precies wat daarvan uh, nou ja, aangekomen is. Maar wat voor informatie gaf hij zo al door? Um, hij verzamelde met allerlei uh, verzetsvrienden um, locaties van munitieopslagen, uh, vliegvelden van de Duitsers, zodat de, de RAF uh, dat als doelwit uh, kon gebruiken en kon bombarderen. En hoe liep hij tegen de lamp? Um, in zijn verzetsgroep infiltreerde een, een, een Nederlander die voor de Duitsers uh, werkte, um, Van der Waals, voor velen best een uh, bekende naam. En um, nou ja, hij heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk die hele groep is, uh, is opgerold. En wat gebeurde er met ze toen, uh, toen ze werden opgepakt? Toen zijn ze allemaal afgevoerd uh, naar de gevangenis in Scheveningen, ook wel het Oranje Hotel genoemd. En daar heeft hij uh, gezeten tot uh, januari 1942. En toen is hij uh, uiteindelijk geviseerd op de Waalstorpervlakte. Hij is niet de, het enige familielid dat is uh, omgebracht. Wat is er met de rest gebeurd? Ja, de rest was al actief in het verzet. Maar na de dood van, van Jozef werden zij nog veel verder in, in hun verzet. Dat is ook wel bijzonder. Je zou denken, nou, één dit, uh, dit is genoeg. Ja, uh, dat... Nou, het was echter zoveel onrecht dat, dat, uh, dat zij zich daar niet mee, uh, mee konden vereenzelvigen. Dus wat zijn ze gaan doen? Um, zij hielpen bijvoorbeeld gestrande piloten uh, weer op weg uh, in, in de omgeving van Alem. Een, een schiereilandje in de Maas. Um, zij uh, hielpen Joodse mensen onderduiken. Brachten vlees rond bij de onderduikers. Want voor alle duidelijkheid waren ze zelf Joods? Nee, nee. nee, nee ze hadden wel Joodse vrienden. En um, ja, dat, daar, dat, dat zij daar opeens niet meer mee om mochten gaan. Of hoe, hoe er met Joodse mensen omgegaan werd, dat was voor hun uh, onverteerbaar. Ja. Um, ik heb begrepen dat u dat u ook um, mensen hebt kunnen spreken. Uh, die te maken hadden met, met, die familie, met de familieleden die het in het verzet waren... en dat ze daar ook wat aan te danken hadden. Ja, klopt. Ik heb bijvoorbeeld tussen de spullen... een, een, een, een, een vals persoonsbewijs gevonden van Simon Klingen. Um, en hij uh, had zijn identiteit gegeven aan een, aan een Joodse meneer, Otto Oppenheimer. En ik ben gaan kijken of ik, uh, of ik hem kon vinden. En ik heb inderdaad zijn zoon in Israël uh, gevonden... En toen bleek zijn vader meegedaan te hebben aan een project van Steven Spielberg. En, de um, bekende regisseur van de film ja, Sintas List, ja, onder andere? die heeft allerlei cameraploegen in verschillende landen weggezet... Om, met de opdracht om Joodse mensen, om hun herinneringen te bewaren. Dus om ze te filmen en te interviewen. Herinneringen aan die Tweede Wereldoorlog? Ja, ja, zodat we het nooit vergeten. Want het voelt anders als niemand je het meer kan vertellen. Dan komt er misschien ooit een tijd dat je het gewoon niet gaat geloven... dat dat is gebeurd um, en uh, nou ja ik heb met uiteindelijk zijn dochter uh, gevonden in Nederland en en met haar de, een dvd van haar vader bekeken en dat is dan toch heel indrukwekkend hoe hij vertelt dat hij met zo'n persoonsbewijs ja kon onderduiken ook wat langer kon blijven werken bij het bedrijf uh, Organon waar, waar hij werkzaam was uh, toen heeft... ook al in Os ja Klopt. Ja. Ja. Hele moedige daden, dus waar mensen echt nou, mee gered zijn. Ja. Ja, zeker. En dat is fijn dat je, dat, je, dat je ook mensen vindt... die mede door hun de oorlog hebben overleefd. Want dan, dan kun je concluderen dat het toch echt zin heeft gehad... ondanks de verschrikkelijke uitkomst voor de familie natuurlijk. U zegt net wel wat, hè, dat u eigenlijk niet vanzelfsprekend vindt... dat wij blijven herdenken en dit verschrikkelijke verhaal... misschien zelfs niet meer gaan geloven als we niet op letten. Ja, dat is wel het idee geweest van Steven Spielberg. Het feit dat je kan zien dat die mensen het zelf vertellen... dat maakt zoveel meer indruk dan dat je dat in de overlevering ziet. Je kan denken dat films geënsaneerd zijn of dat het nooit zo erg was. Dat je het zelf ziet en hoort vertellen... dat dat maakt wel de meeste indruk. Dat vond ik ook uh, in mijn eigen zoektocht. Ik heb op een gegeven moment een Joodse vrouw gevonden... die mede door uh, Jan Klingen de oorlog heeft overleefd. En dat zij mij persoonlijk vertelt hoe het was... dat zij als kind uh, in een kastje werd opgesloten als de Duitsers kwamen. En, en in de vorm van het spelen van verstoppertje. Maar dat kon zij natuurlijk nooit begrijpen op die leeftijd. En dat iemand mij dat... Nu eden ten dagen verteld, ja, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat u ontzettend trots bent op uw familie. Ja, want voordat je begint met zoeken, weet je niet wat je vindt. Hè? Laat ik dat voorop stellen, je weet niet wat je allemaal tegenkomt. En ik, wat ik heb gevonden, vind, ja, ben ik wel, wel trots. Ja. ja, waar bent u het meest trots op als u even denkt van nou, wat heb ik allemaal boven water gekregen? Wat was een moment dat u dacht van wow, dat ik dit ook nog nu hoor? Uh, ja, dat is een interessante vraag. Of had u bij ieder interview uh, van... nou, dit is toch wel echt wel heel belangrijk dat wij dit nu weten? Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ze staken hun kop over het maaiveld uit. En... Uh, en dat alleen al uh, nou ja, vond... Ik, ja, is, uh... Anderzijds zijn er ook altijd mensen die juist denken van... je brengt ook weer anderen in gevaar. Dat was ook de reden waar sommige mensen juist dat verzet uh, mede. Van ja, je, je, je bent misschien zelf uh, de volgende. Die opgepakt wordt uh, uh, of, of gedood wordt. Is dat uh, ook iets wat in het boek naar voren komt eigenlijk? Hoe dapper dit was? Um... Ja, want, want het, kijk, zij wisten natuurlijk wat er kon gebeuren. Want Jozef was al vermoord. Zij, zij wisten dat je heel bewust dat je je leven in het waagschaal zette. Ja, dat is ook wat, hè? Ja, en dat toch doorgaan en toch doen. Uh, ja, dat vind ik bijzonder. En ze hebben wel geprobeerd zo min mogelijk daar anderen mee te schaden. Uh, maar ik denk dat dat een onvermijdelijke moment wordt aan het eind van de oorlog. Werd het natuurlijk al... Uh, Heftiger, de, de strijd. Uw zoon was uh, op school uh, er ook mee bezig, hè? De, de, hij heeft u ook op dit spoor gezet, begrijp ik? Ja, klopt. Hij uh, kwam thuis van een project over de Tweede Wereldoorlog. En we zijn mijn uh, schoonvader gaan interviewen van 1993. En ja, dan, dan kom je daar, ja, dan, dan kom je uit bij de oorlog. Hij heeft in Indië gezeten. In, in de Tweede en hij kan daar nog over verhalen? Ja. Ja. Dat is ook al uh, niet ja. vanzelfsprekend. Nee, nee, precies. Het is uh, de komende week dat wij weer uh, herdenken. Uh, 4 mei is uh, nou, bijvoorbeeld vorig jaar uh, gezegd... Nou, dat hoeft niet alleen maar over de Tweede Wereldoorlog te gaan. of Dat kan ook eigenlijk over van alles. Wat vindt u daarvan eigenlijk? Dat de, de 4 mei niet meer exclusief over de Tweede Wereldoorlog zou mogen gaan? Van sommigen? Nou, ik denk wel dat het oké okay is dat je... De, er zijn zoveel oorlogen in de wereld en zoveel slachtoffers... dat je, dat je het breder trekt. Dat, dat, daar kan ik me wel in vinden, ja. Ja. Maar ik vind het toch ook wel heel mooi... dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog juist worden... Zeker, zeker. Ja, ja. Maar het, het gebeurt om ons heen nog iedere dag. En daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten. En daar, ik denk dat we juist ook daarom herdenken... dat het nooit meer gebeurt. Maar het gebeurt continu nog om ons heen. Dus... Dat mag je ergens ook wat mij betreft wel, wel meenemen. Ja. Het boek Een familie in het verzet ligt in de boekhandels. En Annette Audians, ik wil u hartelijk danken. Graag gedaan. Ik ga eens even naar Mariska Kuipers. Want die is vanmiddag op pad met een topchef, Julius Jaspers. Volgens mij hoor ja, Margreet, ik. Ik ben even heel hard snijden. Eieren. Die moeten namelijk. Nee, ik ben de eieren aan het kloppen. Oh, dat, dat is eieren dat kloppen. Oké, okay, ik dacht dat je heel snel aan het snijden was. Ik denk, nou dat doe ik je niet na. Dat hoop ik altijd, maar dat lukt me nooit. Maar ga door. Ja, dat wil met ik misschien kloppen. vanmiddag ook wel leren. Ja, ik ben in de, in de kookfabriek in Utrecht, uh, niet alleen, met zo'n uh, 40 andere kookliefhebbers. Gaan we ja, zijn we aan het koken om uh, toch wat meer en beter te kunnen koken. Want ja, wie wil dat nou niet? En ook Janneke die wil uh, beter leren koken. Goedemiddag Janneke. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed. Prima. wat bent je wat bent aan het doen? Ik ben nu uh, de wenkel aan het raspen voor de kabeljauw. Waarom deze workshop vanmiddag met de topchef Julius Jaspers? Uh, mijn collega's van de ondernemingsraad bij Klaverblad Verzekeringen... die hebben uh, ja, mij eigenlijk hier gestuurd als uh, afscheidscadeau als doel om, uh, om jou bezig te leren koken of bent je ook echt een kookliefhebber? Uh, ik ben wel echt een kookliefhebber inderdaad. Ik uh, hou het meest van uh, uh, ja, nagerechten maken en uh, leuk dingen bakken. Dus dat uh, is wel mijn favoriet en dat heb ik ook uh, veel toegepast uh, voor mijn collega's. Dus die dachten waarschijnlijk van nou dan uh, gaan we haar naar een kookworkshop kookwork sturen. Ja, wat, wat hoopt u vanmiddag te leren? Uh, ik hoop eigenlijk te leren om uh, bijvoorbeeld dingen nog beter te leren snijden. Waar ik nu ook mee bezig ben. En ook om dingen goed te leren bakken. Dat ik weet hoe lang de gaartijd is van iets. Dus dat zijn wel dingen die ik hoop uh, te leren. Ja, veel succes. Ik ga even naar de buurman. Paul, goedemiddag. Ja. Ja, u kijkt net als ik heel erg uit naar toetjes, begreep ik, hè? Ja hoor. Waarom? Nou, omdat ik eigenlijk nooit toetjes maak. Dus het leek me wel leuk om dit dan een keer te leren. Want het, het hoofdstuk wat ik altijd oversla bij toetjes, uh, bij het koken zo. Ik doe het hoofdgerecht, het voorgerecht, vind ik leuk. Soep ook wel. Maar toetjes eigenlijk niet, dus ik weet er ook niet heel veel van. Dus het is eigenlijk ook wel weer leuk om een keer mezelf toe te zetten... om het dan toch maar een keer te doen. Staat u vaak in de keuken? Ik uh, kook regelmatig, ja. Gemiddeld denk ik vier keer in de week de week is ook wel een gewone ding. Maar in het weekend probeer ik ook wel een beetje wat meer van te maken. Heeft u een specialiteit? Uh, ik hou heel erg van de Aziatische keuken. Uh, dat vind ik eigenlijk het lekkerste. Indonesische gerechten vind ik heel erg lekker. Dus ook Azi Aziatisch natuurlijk. En ah, uh, Marokkaanse dingen vind ik ook wel fijn. Dus uh, ja, meerdere gerechten nu staat u samen in de keuken met topchef Julius Jasper. Is er nog iets wat u van hem zou willen leren? Uh, nou, Ik denk wat ik vooral heel erg wil leren is hoe je een bord mooi opmaakt. Want koken lukt mij wel aardig. Maar het opmaken vind ik nog best een punt om het er mooi uit te laten zien. Dus dat zou ik eigenlijk wel uh, wat meer willen leren. Dus hoe presenteer je het mooi? Welk mooi bord gebruik je? Hoe zet je het neer? Nou ja, dat. Wat, uh, wat moeten we nu eigenlijk doen? Neem eens mee. Ik ga nu verder met de pruimenklafouti. Dus ik heb nu de melk heb ik gekookt en daar is thee in gedaan. Die moest een paar minuten trekken, de thee is weer uitgefilterd. Daar zitten nu de pruimen bij. De pruimen zijn in stukjes gesneden, dus die staan nu te wellen in de melk. En nu moet ik gaan kijken hoe ik verder moet. Ik had het al, nu moet ik een beslag gaan maken van boter, suiker, amandelmeel... En dus ik ga een schaaltje zoeken om te kijken hoe ik dat voor elkaar krijg. Veel succes. Ik ga even naar, uh, naar Julius. Ja, u kijkt mee. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat supergoed. Iedereen is uh, vrolijk van start gegaan. Het is altijd even de weg zoeken. Hè? De teams moeten gevormd worden. En de een wil graag alleen wat doen en de ander wil dol graag dat met iemand anders doen. Dus dat duurt altijd. De eerste tien minuten laat ik ook altijd iedereen met rust. En nu is het tijd om te kijken, gaat het goed? Houden ze, uh, uh, houden ze zich een, be een beetje aan de instructies? Eigen interpretatie is prima... Maar in principe hebben wij wel al een beetje bepaald hoe het eindresultaat moet zijn. Dus dat is wel handig als je daaraan houdt. En dan kunnen de culicoaches die hier rondlopen ook gewoon blijven helpen. Als je volledig je eigen weg gaat, dan is dat natuurlijk heel lastig. Want dan op een gegeven moment kunnen wij niks meer uh, uh, daaraan doen. Of, of zelfs nog erger, daaraan redden. Wat wilt u vooral uw deelnemers vanmiddag meegeven? Wat zeg je, sorry? Wat wilt u vooral uw deelnemers vanmiddag meegeven? Ja, wat ik eigenlijk met alle kooklessen wil meegeven is: uh, keep it simple and stupid. Maak het niet te ingewikkeld, zeker als je thuis voor gasten kookt. Ga niet iets voor het eerst maken, uh, maar uh, probeer het eerste keer uit. En als je gasten hebt, maak dan in één keer lekker een lekker gerecht. Oké, okay, dankjewel. Ik ga verder, Margreet. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik uh, hou erg van uh, simpel en stupid... en uh, graag uh, kneepjes van het vak later. Dankjewel, Mariska, voor nu. Hij noemde hetzelfde mooiste hondenbaan die je je kunt wensen... toch gaf Emiel Roemer het stokje vier maanden geleden door... aan Lilian Marijnissen. De oude SP-leider heeft inmiddels een nieuwe baan. Een tijdelijke, dat wel. Hij is waarnemend burgemeester van Heerlen. Goedemiddag, meneer Roemer. Goedendag. U bent gisteren vast ook in het openbaar verschenen in Heerlen... zo stel ik mij voor, op Koningsdag. Voelt het al een beetje Zeker. als uw stad als u daar rondloopt? Nou, het is, uh, het is natuurlijk wel een, uh, een hele bijzondere dag. Uh, uh, helemaal mijn stad is, natuurlijk, is het natuurlijk niet. Ik ben waarnemend. Dat betekent dat de reden waarom dat is natuurlijk een hele vervelende... omdat de huidige burgemeester tijdelijk uit de running is. Hij heeft een ziek zoontje uh, waar hij voor moet zorgen. Hè? Ja. ja, precies. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik het, natuurlijk, uh, het dan zo goed uh, mogelijk uh, probeer te vervangen. En uh, op zo'n dag als, uh, als gisteren, Koningsdag... Ja, dan ga ik uh, alle wijken langs waar, uh, waar leuke dingen ga, uh, georganiseerd zijn. Dus ik ben gisteren zeven wijken langs gegaan in Heerle en dat voelde erg goed. Dat was erg leuk. Het is wel zo dat Heerle uh, kampt met een beroerd imago. Uh, armoede, hoge werkloosheid, drugscriminaliteit. Klopt dat imago nog steeds? Nou, er is dus, uh, afgelopen jaren ongelooflijk veel gebeurd. Ik zal niet zeggen dat er nog uh, zeker een aantal knelpunten zijn waar uh, de komende jaren echt hard aan gewerkt moet worden. Uh, een aantal rijtjes, uh, daar staat heel in en daar wil je inderdaad niet staan. Uh, dus er wordt hard gewerkt om mensen met een grote, achter, uh, grote afstand tot de arbeidsmarkt echt aan het werk te krijgen. Want dat is toch de beste manier om ze uit een armoedesituatie te krijgen. Maar bijvoorbeeld op het gebied van, van drugscriminaliteit is het de afgelopen 15 jaar echt ongelooflijk hard gewerkt in de heren. Daar zijn echt enorme stappen voorwaarts gemaakt. Dus het is wel zo dat je dan heel vaak met een imago blijft hangen en dat dat heel lang aan een stad blijft kleven. Maar als je wat langer een hele rondloopt, dan zie je dat daar... Uh, hele grote stappen gemaakt zijn en dat het enthousiasme van de mensen om er hard aan te werken, dat is echt uh, immens groot. Die stad is heeft met rechten uh, kunnen, ze, kunnen ze trots zijn op wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Nu weet ik dat u als waarnemend burgemeester misschien uh, kunt denken: Nou, ik ga op de winkel passen, of heeft u grotere ambities voor die periode van misschien maar een half jaar? Nee, ik ga niet op een winkel passen. Dat heb ik ook meteen gezegd. Want ik ga niet ergens heen om mijn stoel warm te houden. Dus als ze mij ergens naartoe sturen... dan wil ik ook echt gewoon volle bak vooruit. En de, de, de zaken oppakken die liggen. En er ligt genoeg. Dus uh, een stad uh, die verdient het niet om, uh, om iemand neer te zetten... die een stoel warm houdt. Dus, uh, nee, ik ben uh, vanaf dag één volle bak vooruit gegaan. U bent de eerste SP-burgemeester ooit? Ja. Bijzonder. Ja, toch? <laughs> ja, ja, nee, ja, iemand moet de eerste zijn. Het, is, uh, het was nooit een uh, prioriteit uh, van, uh, van mijn partij. Omdat we altijd gezegd hebben: van. Uh, uh, ja, we, we zitten natuurlijk pas sinds 1994 in de Tweede Kamer. Laten we eerst zorgen dat we op uh, tal van terreinen goede bestuurders, wethouders, gedeputeerden kunnen leveren. Ik had gehoopt in deze periode ook de eerste ministers te kunnen leveren. Nou. Dat is, niet dat is helaas nog niet, uh, dat is nog niet gelukt. Dus dat, uh, dat is uh, een uitdaging voor, uh, voor Lilian. Uh, maar ja, het, uh, steeds vaker werd al de vraag gesteld van... ...goh, er zal ook wel een keer een eerste burgemeester komen. En we hebben nooit principieel nee gezegd. Dus dat het een keer zou komen, dat was... Uh, ja, daar kon je op wachten. Het is, ja, het is leuk dat ik daar mag zijn. U liet de naam al vallen van uw opvolgster Lilian Marijnissen. Deze week was hij een van de grote oppositieleden... die het heer Rutte en meneer Wiebes moeilijk probeerden te maken... over het afschaffen ja. van de dividendbelasting en wel of niet de memo's daarover. Hoe vond u dat ze deed? Nou, ze doet het buitengewoon goed. Veel beter dan ik al had gehoopt. Je kunt toch zien dat ze, ondanks dat ze nog redelijk jong is... een bult aan ervaring heeft... Uh, en dat zie je zo'n debat terug. Ze doet absoluut niet onder sterker nog, uh, het is een heel verfrissend geluid. En ik vind het ook uh, heel plezierig uh, dat we nu een vrouw hebben als uh, fractievoorzitter. Uh, ik denk dat het een heel goed signaal is. En ik, ja, ik ben er apen trots op. Ik ben uh, heel blij dat ik het goed heb ingeschat dat er iemand klaar staat die het ook echt over kan nemen. Dus ze heeft het ook een beetje aan u ze dank? U heeft haar warm aanbevolen als ik u zo hoor. Nou ja, ik, uh, het scheelt wel als je weet uh, dat er een aantal uh, mensen in de fractie zaten... die het uh, alle drie, want het waren uh, wel zeker drie, die dat hadden gekund. Uh, misschien ook hadden gewild. Uh, kijk, als je zeker weet dat dat, uh, dat dat goed zit... dan durf je dat ook uh, uh, wel makkelijker los te laten. Ja. En uh, meneer Ascher profileert zich als een leider op links terecht? Ik zou het heel raar vinden als... Uh, als uh, Iedereen op links die moet, moet, dat proberen, moet dat proberen uit te stralen. En ik wens hem er heel veel succes mee. Maar het is veel belangrijker dat we uh, op links volgens mij veel meer gezamenlijk optrekken. Uh, wat, wat er natuurlijk gebeurd is. Ja, ik, ik snap heel goed dat mensen uh, er toch op een hele rare manier naar die uh, debat hebben gekeken wat er gebeurd is. Uh, ik heb er uh, toch wel enigszins uh, met uh, gekromde tenen naar dat debat zitten kijken. En vooral wat er allemaal gebeurd is. Zeker omdat ik het debat in november nog zelf gedaan heb. En toen zag je het eigenlijk al aankomen dat ze daar, euh, nou, zo zag je zegt, euh, de waarheid toch een beetje onrecht hebben aangedaan destijds. U zegt het dat wel heel... Het even heel politiek. Ja, dat, dat kunt u <laughs> nog steeds. Ik wens u uh, veel succes in uh, Heerlen. En, uh, morgen, Dank u wel. Morgenochtend om half tien op NPO 1 zien wij u bij WNL op zondag. En de overige gasten zijn dan de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, zakenvrouw Annemarie van Gaal en de journalisten Barbara Rijlaarsdam en Terry van der Heijden. Dank u wel. Dank je wel. Dan. En uh, we gaan uh, alweer vooruitblikken op de komende uur. EK Judo blijven we ook volgen vanuit uh, Tel Aviv... met de NOS-verslaggever Martijs Westraten. Uh, helaas uh, um, zal het geen goud of zilver worden... maar we hebben nog wel kans op een bronzenplak, dus dat is altijd mooi. En onze verslaggever Mariska Kuiper die is nog steeds in de kookfabriek in uh, Utrecht. Daar is uh, een, een kookcursus met uh, Julius Jasper. De kneepjes uh, van de fijne keuken. En we gaan het hebben over de stand van Nederland... Nederland. Er is een uh, televisievariant en een radiovariant. Misschien uh, weet u dat als u vaste luisteraar bent van WNL op Staten, weet u dat. In de televisievariant gaat het over trouwen. Wat geven wij uit aan een, aan een huwelijk? Daarover ga gaat het onder andere. Dus heel graag tot straks na het NOS-journaal. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Pornoacteurs bijvoorbeeld of circusartiesten. Ik heb zelf gewoon een huis, maar als op het moment dat je bij het circus bent... reis je of met een caravan of een camper in mijn geval. En ik zit vaker in mijn camper dat ik denk... nou heb ik het meer naar mijn zin dan in mijn huis. Het is een bepaalde levensstijl. De zes ogen van de Vries. Deze week drie boswachters. Komende nacht om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Sneakerfans opgelet, op 28 en 29 april shop je jouw sneakers en jeans met extra korting bovenop de outletprijzen in Batavia Stad Fashion Outlet. Kom langs voor exclusieve pop-up stores, artiesten, DJ's en laat je aankoop customizen.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 Doe de Ergo Sleep Slaaptest bij Morgana en ontdek jouw bed ingesteld op jouw eigen lichaamsprofiel. Nu met de unieke 365 dagen Morgana Slaapgarantie. Morgana, goed en gezond slapen. Onmogelijke perspectieven. Water stroomt omlaag, omlaag. nee, omlaag. omhoog. Omlaag. omhoog. Omlaag. Vogels vliegen naar links, nee, naar rechts. De wonderbaarlijke kunst van M.C. Escher. Nu in het Fries Museum.